De snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere Breda, dingen en Gorkum. En op de A28 Utrecht Vollen, daar staan ze tussen de knopen Rijnzweert en Hoevelaken. Ook andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 See you I... En dan onderbreken John Meijer even voor het de Blauw, we zijn bij het voetbal Bloemendaal tegen Diemen. Goedemiddag natuurlijk vanaf de Bergweg waar vandaag de eerste wedstrijd gespeeld wordt voor Bloemendaal in het kader van de na-competitie. En Bloemendaal die zit in een pool van, van vijf teams, dat kunnen we daarvoor stellen. Dat is vandaag de eerste is Diemen. Zondag is de tweede opponent, dan moeten ze naar de Beemster toe. Zondag thuis tegen AF80 en dan uh, tweede Pinksterdag is de laatste van de serie. Dan moet men naar HBC toe. Ja, en uh, indien je eerst of tweede wordt van deze pool, dan ga je promoveren naar uh, ja, de derde klasse. Dus het uh, ze ja, de lange de op een gaan. Het waait hard komen, Dat kunnen we dan duidelijk zeggen. En uh, ik kan nog meer zeggen dat beide openenten, dus uh, diemen als HMC, hebben vorige week tegen elkaar gespeeld. En hebben 2-2 gespeeld. Dus dat als Roemenal vandaag wint, dan is ze gewoon uh, goede zaken. Roemenal wat praktisch in dezelfde operatie, uh, in dezelfde opstelling steelt als uh, 14 dagen terug de laatste wedstrijd tegen Allianz. Dus daar zou het niet aan moeten liggen. De bank zit vol. er zijn genoeg. Dus alle engenidenten zijn er vandaag om er een leuke wedstrijd kwam te maken. Tot. It's dark enough to see the colors, of the city lights, a trail of ruby red and diamond white. It's like a sunlight. Lekker zegt John Mayer. Dit nummer stond op zijn eerste album die hij uitbracht. Room for Squires. En dit is Neon. Goedemiddag. Zondag in Kennemerland voor deze zondag 29 mei 2011. Onder andere in deze uitzending natuurlijk Cherk uh, de Blauw. Je hoorde hem net al even. Hij is bij de wedstrijd uh, Bloemendaal-Demon. Ook veel sport onder andere Monaco natuurlijk. De F1 races. En eh uh, nog veel en veel meer. What This is Jonathan do? Jeremiah. What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? way and where you gonna go? Where you gonna go to try and get a straight I once found a recipe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 and their necessities Aspices wash to feed the cat, call and latte Tell him that I'm going home where my people live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 zondag in kermeland. De Young, the Giant in Apartment. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. Ja, we gaan even kijken. We gaan naar Cherk de Blauw naar Bloemendaal Diemen. En waar het standaard is, 0 0 0 al dat op dit moment een aanval van Bloemendaal. De kant van hemzelf. Maar die heeft de bal goed. zijn Kijk, van deze tot met degene. We doen geen beweging. Ik moet hem dan gaan gooien. Gooit hem dan ook in de punt van aanval, maar de commissialaar was erbij, die houdt die bal keurig binnen. Moet hem nu wel voorgeven, Geeft hem ook voor. En de keeper die doet er net met zijn hand, kan hij nog wegtikken. En dat was een goede kans voor Bloemendaal. Bloemendaal kwam net al door het oog van de naald. Dat was een schot van, van die man. en een spatte op de kruising uit elkaar. Die met wat plezier met de wind meespeelt in de rug. Ja, dat is makkelijker voetballen natuurlijk dan uh, tegen de wind in. En dat betekent dat we eerst de eerste hoekschop gaan krijgen hier in de wedstrijd. En dat Gijsjan toegeest uh, die gaat mee. Maar dat betekent dat de koppels meegaan van, uh, van Boemenaal. Dat is Joost Hofker, een Michel Abrams en een Tim Jones. Die gaan we samen mee, dus allemaal mee. Dus dat verlengt hebben we een badje. En Gijsjan is uh, de aangever. Uh, die gaat hoekschoppen nemen. Zowel van links als rechts. Gijsjan legt de bal neer. En uh, Bloemenaal is goed uh, positie aan het nemen. Legt die bal goed neer. Gaat geen uh, niet zijn dat hij mag gaan nemen van de scheidsrechter. Komt die er ook? Komt die bal van Gijn Jan die draait er precies voor het hok en dan komt die al van Bartje. En Bartje kan net niet genoeg in kriken, om er even een doel te krijgen. Maar het is die die de bal uit zijn voeten kreeg. Die pikt ze dat die bal op plaats wel een keer door. En de rechterkant ik altijd zelf probeerd aan Jan te bereiken. En dan is het met die eruit kan komen. Met een ver uitgooien van de keeper daar. De links buiten van die met. is Sebastian Thomas die hier bovenop zijn huis zit. En nog is die bal niet weg. En dat betekent dat uh, diemer weer om het middenveld te weg gaat. Ik maar de spart de die hem goed oppakt. Tim John. Tim John heeft de bal is goed. De plaats van één keer door naar Michel Lavrance. Michel Lavrance gaat er langs. Kan niet stadsgebied ingaan. Uit, moet, uit, moet uitwijken. Gaat nu schieten. En de keeper die pakt hem goed uh, met zijn vuisten weg. En uh, dat betekent dat uh, die aanval afgeslagen is. En dat er een ingooi komt van uh, Roemenald. Dat was een snelle aanval van tik Tik, tik. En meteen het schot van Michel Adams en de keeper uh, van Diemen. Die stond hem goed weg, komt die aanval. Ingooit Sebastian Toven naar Bartruwine. Bartruwine gaat kijken waar hij mee kan spelen. Gaat dan plaatsen naar Joost Schotker. Joost Schotker kunt meer de Helemaal in de achterhoede. Plaat die bal rustig rond. Gaan kijken. Plaat ze dan op Tim Jan. Tim Jan heeft de bal zoete. Maakt een korte trekkende beweging. Meteen aan de rechterkant naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Moet die bal nu gaan voorzetten? Komt die bal ook Hoog en diep voor. Maar die draait zich er weg. En betekent dat die aanval afgeslagen is. En dat dus die men rustig die bal kan oppakken. En de Thomas Dijkman, die moet er achteraan hollen. Want die ballen, die waren helemaal weg hier. Dat kan je gewoon duidelijk zeggen met die storm. Ik dat het gauw. Wienkracht 6-7 uh, staat hier op het veld van Luminaal. Uh, en uh, dwars op het veld, dus eigenlijk uh, volledig één richting mee. Dus, uh, dus als je er wit mee hebt, ja, dan gaan die ballen heel ver weg. En als je hem tegen hebt, dan wordt het lastig die bal. Je moet hem dus over de grond gaan uh, spelen. Een toerman van uh, uh, Thomas uh, Thomas Dijkman legt die bal klaar. Zijn zijntje, die mag gaan komen, die bal. Ga gaat dan een stapje terug. We moeten hem nu opnieuw nemen. Hij moet vrij met zijn aanval. Komt die bal. Zwerp en diep richting spitsen. En dan moet daar, eh, nu moet daar. Dus, uh, Robert Janssen moet die wel oppakken, doet hij niet. En dat betekent dat die met de rechterkant uh, eruit kan komen. Joost Hof gaat gaat de melden. Die plaats van, uh, die geeft een klein tikje terug en dan gaat de wand naar het middenveld naar de nummer 8 toe van uh, die. Men. En dat is uh, dan uh, komt die aanval weer. Weer een het midden. Van de Robert Die kan hem rustig laten lopen. Is het gevaar geweken? Maar het was, uh, uh, was uh, Samen, die die bal niet kon houden. Dan is Pieter Rijnsma die rust die bal kon pakken en gaan kijken waar hij mee kan spelen. Pieter Rijnsma ziet dan Joost op kan hij niet bereiken. En uh, het zal lastig worden tegen die wind, hier natuurlijk, om die ballen goed weg te krijgen. Pieter Rijnsma, een goede trapbeweging. En plaatsen dan richting Gijs, die kan er niet bij komen. Dat betekent dat hij meer dan wel uh, kan koppen. Gijs Jan Poel, Gijs, nog steeds die bal als je van een turk, mee van, uh, van mannen, Tim Jones. Maar die bal vriesjes dan weer. En dat betekent dat die nog een gelijk kruis kan komen via zijn centrale middenvelder. Komt hij wel dan richting spitsen, maar dat kan geen kwaad. En dus Pieter Rijnsma die rust. Wel op te pakken. En dat in dat vierde een kleine 20 minuten met de zand, uiteraard, nog 0 tegen 0. Break. Hier bij zondag in Kennemerland. Je luistert naar ZFM Sandvoort. Goedemiddag. Gisteren was natuurlijk de Champions League finale. Barcelona-Manchester United. Einduitslag 3-1 voor Barcelona. En Barcelona wint daarmee zijn uh, de Champions League natuurlijk. En uh, Edwin van der Saar speelde tegen Barcelona zijn laatste wedstrijd in zo'n imposante carrière. De doelma verloren in de Champions League finale natuurlijk met uh, 3-1. Na afloop zocht uh, Jack van Gelder hem op.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 Uh, erop, ja, De camera man, let erop. Okay. <laughs> nee, nee, de kleedkamer wel inderdaad, maar voor de rest, uh, ja, uh, wat, wat moet je zeggen, om maar zeggen dat iedereen is teleurgesteld en uh, het, had, uh, het had leuk geweest. Maar uh... Toen je voor de tweede helft het veld opkwam, toen realiseerde ik me pas voor het eerst, dit zijn de laatste drie kwartier van Edwin van der Sar onder de lat, wanneer heb jij voor het eerst het gevoel gehad, dit is de laatste keer dat? Nee, het, nee, misschien twee weken geleden, denk ik. Twee weken geleden. Ja, voor de rest was het, uh, ja, constateer gewoon op de dingen die, die je moest doen, inderdaad om kampioen te worden. En uh, eigenlijk de laatste, de laatste twee weken eigenlijk is dat uh, wel zo eigenlijk. Heb je er nog even over getwijfeld, zei Ferguson? Nee, nou, ik, uh, ik moest er ergens over hebben met hem, zonder zeggen. Dus uh, op een gegeven moment uh, kom je, kom je daarop op, maar zeggen, maar voor de rest... Uh, dus. Hij, zei, hij heeft gezegd wat in de programma behoorde, behoorde, zal maar zeggen. Dat wordt overal gepikt natuurlijk. Maar verder is niet. Ik uh, ben blij dat het erop zit, zeker na vanavond. Nu helemaal over en uit? Ja. Wat ga je doen? Nou ja, voor mij stond jij op mijn voicemail uh, volgens mij, afgelopen week. Dus uh, om wat te bepraten met jou. Dus, uh, maar ik had nog geen zin om je terug te bellen. Um, ik heb ook een zak ook. Ja, daarom. <laughs> nee, wat ga je doen? Ja. Ik, uh, ik ben waarschijnlijk in Engeland begonnen met trainingsopleiding. Uh, ik heb meer geschreven in, in Nederland voor, daarvoor, uh, om even te zien hoe we, dat, uh, hoe we dat precies gaan oplossen. Uh, een beetje leven, denk ik. Hopelijk wat leuke dingen doen. Kom je naar Nederland terug? Uh, ik denk wel dat dat de bedoeling is, ja. Als analyticus is bij de Champions League, kunnen we bij deze gewoon afspreken? Nee, nee. <laughs> ik, uh, ik ga eens even lekker rustig, rustig bekijken. Ik heb, uh, ik heb 21 jaar in het, in het voetbalveldje rondgelopen en natuurlijk dit, uh, dit is dit iets uh, wat je leuk vindt, anders doe je het niet, niet zo lang.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 Lie down, remember it's just you and me Don't say out, bow out Remember how this used to be I just want you closer Is that alright? Baby, let's get closer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 En we onderbreken deze plaat even voor uh, Cherk de Blauw. En hier is de stand uh, 0-1 geworden voor Diemen. Het was in de 25e minuut dat uh, Nigel uh, Vrijhoff uh, scoorde. En uh, de bal die kwam van de linkerkant. Dat was een aanval die eerst die bloemen opzet, werd afgeslagen. Die bal kwam van de linkerkant, uh, bij linksbuiten, en die gooide dan voor. En Nigel Vrijhoff die liep zo uit de rug gedaan bij, uh, bij, uh, bij Bart de Bewine. En die kon hem aanpakken en schoot hem goed in de hoek. En dat betekent dat de stand hier 0 tegen 1 geworden is.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 Don't shock your shock De in Kernemeland. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. Don't wanna wait Don't wanna break En en make it mine. Zondag in Kennermeland. Je the... staat op de hoogte. Blijft nee, op de hoogte. Ja, we gaan een beetje regionaal uh, nieuws behandelen wat er uh, afgelopen week is gebeurd. Want uh, zaterdagochtend en middag is er door de vrijwillige Brandweer in Haarlem-Oost een handtekeningactie gehouden voor de tweede keer in het winkelcentrum van Haarlem-Schalkwijk. De brandweervrijwilligers liepen door het hele winkelcentrum om handtekening in te zamelen. Dit om te protesteren tegen de geplande bezuinigingen. De veiligheidsregio Kenmerland wilde drastische maatregelen: bezuinigingsmaatregelen gaan doorvoeren. Wat volgens de brandweerlieden ten koste gaat van de veiligheid. Van de inwoners in Haarlem. Dit betekent onder meer dat het veel langer gaat, uh, zal gaan duren voordat de brandweer ter plaatse is bij een incident. De definitieve bezuinigingsplannen zullen op 18 juli bekend worden gemaakt laffe beroving bij een pinautomaat. Een 73-jarige Zandvoorde was maandagochtend geld aan het pinnen aan het Raadhuisplein. Toen het gepinde geld plotseling uit zijn handen werd getrokken. De verdachte rennen er vervolgens vandoor. Op aanwijzing van de ooggetuigen startte de politie direct een zoektocht waarbij ook een helikopter werd ingezet. Ook werd er onder meer gezocht in en boven het duingebied. Er zijn in totaal vijf verdachten aangehouden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Zonder vast of woonverblijfplaats in Nederland. De betrokkenheid van uh, ieder wordt nog onderzocht. Zie Westkust, weerbericht. Gisteren schenen in de ochtend af en toe zon. Maar in de middag overheersten de bewolken en viel er soms wat lichte regen en motregen. Erg veel voorstellen deed het allemaal niet, want in Zandvoort viel maar één. En in Hoofddorp slechts 0,4 millimeter. Uh, mili, milliliter, meter moet ik zeggen, ja. De temperatuur steeg uh, naar maximaal 14,1 in Zandvoort. En uh, verder noteerde Wijk aan Zee 14,5. Hoofddorp 15,6 en Schiphol 15,7 graden. Vanochtend passeert er een warmtefront verbonden aan de. ...depressie windvriet en daardoor is in de eerste instantie aan de bewolkte kant... ...en uh, mogelijk spet het er wat, maar na frontpassage zien we vanmiddag ook geregeld de zon voorbijkomen. De wind waait uit het zuidwesten en is over land matig tot vrij krachtig. krachtig uh, kracht van 4 tot 5 aan zee, krachtig tot hard, kracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 19 graden. Vanavond uh, en de komende nacht klaart het geleidelijk verder op... ...dankzij het hoge drukgebied Birgit op het Europese vasteland en daardoor blijft het uh, overal... ...en de regio droog. De zuidwestelijke wind draait naar zuid en neemt af naar matig... ...en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen bevinden we ons, uh, ons tussen hoge drukgebied en ten oosten van ons land... ...en lage druk ten westen. Daarnaast uh, tussenin uh, wordt er met een zuidelijke stroming warme lucht aangevoerd... ...waarin de temperatuur in onze regio oploopt naar maximaal 24 graden. Daarbij schijnt geregeld de zon en blijft het uh, tot ver in de middag droog. Aan het eind van de middag kan hier en daar regen of onweersbui tot ontwikkeling komen. De wind waait uit het zuiden, later draait het naar west en is het overwegend tot matig van kracht.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 de muur. ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo echt. door de vlammen van een niet te doven vuur wat ik ook doe Van der Boom en Leonie Meijer en los van de grond. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. We gaan naar Tjerk de Blauw, naar de wedstrijd Bloemendaal-Diemen. Ja! Zo, topen! En wij hier in die wedstrijd. Het was de Paul Jan die hem voorzette. En Michel van die knikt er tegenaan. En zo zat de stand hier 1 tegen één in die wedstrijd. Er was net al een mensen op het doel van Bienen. Uh, van er waren wel vier op achter elkaar. En steeds ging hij er net niet in. Als deze was er een been die erbij kwam die hem eraf haalde van de lijnen. Maar nou staat het hier in deze wedstrijd 1-1. Dankzij een doel natuurlijk van uh, Michel Abrahams. En dat geeft natuurlijk uh, de burgermoed. Zo vlak voor de rust. Want het is nog vijf uur te gaan voor de rusttijd. En de Roemedale, die was volop bezig in de aanval, uh, zocht het doel duidelijk van uh, Diemen. Maar het schoot om het doel van uh, de keeper van Diemen. Maar uh, net gingen ze daarnaast sporten langs, over eroverheen. Maar het is natuurlijk erg lastig met die wind hier voetbal. Dat kunnen we duidelijk zeggen tegen die wind in. Nu probeert Diemen natuurlijk weer aan de aanval op te zetten. Dus Robert Jansen, die die bal onderschept, maar die kan hem niet houden. Dat betekent dat er nu dus een uh, overtreding gemaakt wordt en dat er iets gefloten wordt. En uh, dat er dus uh, Diemen die bal keurig over de lijn heen stelt. En dat er een blessurebehandeling kan komen voor uh, Robert Jansen links weg. Ja, dat is zei, zijn, maar net van Gijsje Poelgeest, van Michel Abrams en van uh, Tim Jones. Maar die gingen net uh, allemaal langs En dat betekent dat die aanvallen dus afgeslagen werden. Maar uh, Boemendaal uh, zette goed druk in de laatste, de laatste zeven minuten van de wedstrijd. En kreeg ze toen hoekschop of hoekschop. En het was een mirakel dat die bal niet erin ging. Maar met de vijfde hoekschop aan Rijn gingen die toch in. En was het Michel Abrams die 1-1 goorde. The issue's now at hand, his story repeats itself, can send the way it ends He said his goals to conquer all, the planets and the stars Sainly intention, leave an evil scar, are you Mr. Blit? Are you Mr. Know-it-all, are you Mr. Withermost, the plan you find? Soul en Lose It. En wat is dit toch een topartiest Een echte soul, soul artiest. Hij is nog niet zo oud in de twintig geloof ik. En hij uh, komt uit Frankrijk. En ik heb uh, vorige week zijn nieuwe album gekocht. Die heet Ben Lonkelson. Dus echt een hele goede nummers op. Engels en uh, Frans door elkaar. En dat is wel heel erg leuk. Ben Lonkelson die dus en Lose It. Um, Gisteren. Was uh, natuurlijk de Week van de Zee. In samenwerking met de gemeente Zandvoort. En uh, Studio 18 Dance. Uh, was er natuurlijk een hele grote dance mob. Een spectaculaire dance -mob met uh, Luna natuurlijk. In de Mango's Beach Bar. En uh, Roy van Buringen was erbij. En hij sprak uh, onder andere met Luna zelf. En uh, ook met danser Remy. En uh, hij heeft daar een uh, kort verslag van. Luister even mee. We staan nu in uh, Mango's. Mango's Beach Bar, net in een stoet van Duitse mensen naar Mango's Beach Bar gelopen. Remy van Loon liep ook mee. Wat ben jij hier vandaag? Uh, nou, ik ga vandaag uh, ga ik alles doornemen met, uh, met alle dansers die komen, alle mensen die komen. En uh, daarna ga ik uh, natuurlijk met uh, een aantal dames en met Luna gaan we het optreden verzorgen. En natuurlijk uh, met uh, iedereen die er is gaan we een gezellig feestje bouwen en gaan we Vamos alla Playa dansen. Ja, dat is een beetje wat vandaag uh, in ieder geval de planning is. Waar het om gaat. Dus, uh, ja, want je bent uh, dansleraar. Uh, uh, je bent ook gevraagd door Luna zelf. Ja, ik ben uh, gevraagd door Luna om choreograaf en danser van haar te worden. En uh, ja, dat is, uh, en gisteren hebben we ook een uh, heel leuke uh, optreden gehad in uh, Shin. En ja, uh, vandaag dan uh, hier bij Mango's. Dus uh, ja, het, zo, uh, ja, zo komt het allemaal beetje bij beetje. Komt het, uh, ...bij elkaar. Dus uh, we maken er gewoon een feestje van. En, uh, dus, uh, Wat verwacht je van uh, deze uh, middag? Want het uh, is erg winderig op het strand. Verwacht je nog veel mensen? Um, ja, het uh, verwachten van veel mensen. Um, ja, het is moeilijk in te schatten natuurlijk. omdat uh, no Normaal uh, gaat er veel tijd vooraf aan een dansmob uh, of iets dergelijks. Dus uh, vandaag, ja, de wind waait hard... Uh, we hebben in principe weinig tijd gehad om het voor te bereiden. Dus ja, ik, ik, kan, mo ik kan moeilijk inschatten wie komt, wat komt. Of, uh, maar ja, gewoon, uh, we gaan het doen met uh, iedereen en de mensen die komen natuurlijk. En daar maken we het beste van. We gaan, er, uh, we gaan ervoor. Luna is een uh, groot artiest in het, uh, ja, in het buitenland vooral. Nog niet echt in Nederland. Denk je dat, ze, dat het ook nu eindelijk gaat gebeuren in Nederland? Nou, ze heeft uh, alles om natuurlijk in Nederland ook door te breken. Dat, uh, en uh, in principe, iedereen kent haar nummers wel. En uh, alleen nog niet iedereen weet vaak welke artiest erachter zit. Dus uh, ik weet zeker dat het uh, helemaal goed gaat komen daarmee. Want uh, ja, zulke heerlijke nummers, ja, wie kan die nou weer staan, weet je? Dat, uh... Daar zijn wij het mee eens. Ja, Hé, hey, dankjewel je. voor je bijdrage en uh, heel veel succes vanmiddag. Dankjewel. Straks onder andere een interview met Gerard Kuiper de dorpsomroeper hier van Zandvoort. En natuurlijk met Luna. Eén tussenstand in de play-offs Europa League. Vorige week won ADO Den Haag thuis met 5-1 van Groningen. Nou, dan zou je denken het is over. Nou, mooi niet, want Groningen wint ook thuis met 5-1. Nou, hij wint nog niet, maar hij stond 5-1 voor. Dus er moest verlenging komen. Tweede helft verlenging is nu bezig en de stand is nog steeds 5-1.